Eindig wij met dankzegging en we willen ook nog voorbeden doen voor mevrouw Bruins, de schra 4, die is opgenomen in het Sophia ziekenhuis. Oneindig groot is uw liefde. Wij mochten in de gelijkenis die Gij zelf hebt verteld, Heer Jezus Christus, horen van die oceaan van liefde. Zo hoog dat niemand er ooit bij zal kunnen. Zo diep dat niemand hoeft te zeggen, ik ben te ver weggezonken. Zo breed en zo wijd, dat zelfs een zoon, een verloren zoon, in zijn verlorenheid en dood, aan die goedheid gedenkt. O wij bidden u, o heilige geest, laat die liefde, Laat die goedheid van de hemelse vader ons van nu voortaan altijd begeleiden. En heren, laat het ons ook tot bezinning mogen brengen. Tot onszelf doen inkeren. Wat heb ik met de liefde van mijn hemelse vader gedaan? En heren, daar gaat het niet om datgene wat we van u ontvangen hebben aan stoffelijke dingen, die we er doorheen brengen om onszelf te plezieren. neem hem met die band die gij zelf geschonken en geschapen hebt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, aangenomen tot kind en erfgenaam. Heere, dan moeten we allemaal heel schuldbewust ons hoofd diep neerbuigen. En Heere, dat is al een vrucht van uw liefde. Want er komt ruimte voor de schuldbeleidenis in de omarming van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren. We bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat het hoge woord er vanavond bij velen, mocht het zijn bij allen eruit mogen komen. En Heerle, wilt gij het doen ervaren, dat het on Christus wil, helemaal goed is dat Gij alles uit de weg geruimd hebt. Ja, rijker nog, dat Gij ons in eer herstelt van het kindschap en van het erfgenaam zijn. Heren, wat gaat het aan alles schitteren. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dan worden de schatkamers van uw genade wagenwijd opengezet. En dan voelen wij ons niet alleen de Koning te Rijk. Maar op grond van uw eigen woord. En op grond van uw daden in de Heer Jezus Christus. Zijn we ook de Koning te Rijk. Blij uitzicht. Dat er ook overblijft. Juist tot in een eeuwige toekomst. Dat mag ons bemoedigen en versterken. Jong en oud. Wij bidden u voor mevrouw Bruins in het, Kinders... in het Sophia ziekenhuis, wilt gij ze nabij en goed zijn. U kent haar, u kent ook haar noden. En heren, als ze tot een operatie moet komen, waar niemand van de vrienden of familieleden mee kan gaan de operatiekamer in, wilt u daar dan zijn? Met uw milde handen en uw vriendelijke ogen. En troost haar met uw nabijheid. En wij bidden u of dat u haar voor de haren wil sparen. Maar ook voor onze gemeente wil sparen en bewaren. opdat ook uit haar mond uw lof mag opklinken. Heere, geef ons een goede en een gezegende zondagavond. Wilt gij ons sparen en bewaren als wij op vakantie gaan... Wij bidden u, wilt gij ons ook trouw maken als wij hier thuis blijven. Dat wij het ook mogen weten dat gij niet op vakantie gaat. Want uw handen, uw ogen, uw hart staan altijd voor ons open. En laten we juist de vakantietijd ook mogen gebruiken om tot bezinning te komen. Om eens diep na te denken wie u ...voor ons bent en wie wij voor u waren. Amen. Psalm 84, vers 5 en 6 is ons slotlied. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is ten allen tijden, zon en schild. Hij zal genade en ere geven.